Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Griekenland slaagt er dit en volgend jaar niet in het begrotingstekort voldoende terug te dringen. Het tekort komt hoger uit dan de voorwaarden die de EU en het IMF hebben gesteld voor een nieuwe lening. Het Griekse ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt dat het begrotingstekort uitkomt op 8,5% dit jaar, terwijl 7,6% was vereist. Volgend jaar wordt ook een hoger tekort verwacht dan het IMF als voorwaarde heeft gesteld. De Griekse regering heeft de ontwerpbegroting voor volgend jaar vastgesteld waarna de cijfers bekend zijn gemaakt. De minister van Financiën zei afgelopen dag dat hij er zeker van is... ...dat Griekenland een nieuwe lening krijgt. Het gaat om een zesde lening, dit keer van 8 miljard euro. De websites van zeven wegener zijn gisteren een paar uur... ...uit de lucht geweest vanwege een virus. Het ging onder meer om de sites van de Zeeuwse krant PZC, ...de Gelderlander, en De Stem en het Brabants Dagblad. De sites werden offline gehaald om te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden. De economiepagina's van de kranten zijn nog steeds onbereikbaar... omdat het virus daar werd ontdekt. Volgens Wegener komen de papieren kranten vandaag gewoon uit. In Hilversum is het wereldrecord onafgebroken tv-kijken verbeterd. Zes deelnemers van het BNN-programma Last Man Watching... keken net iets langer dan 87 uur tv... Ze waren donderdagochtend met nog 49 anderen... in het Instituut voor Beeld en Geluid begonnen aan de gekoorpoging. De uitputtingsstrijd werd georganiseerd... ter ere van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse televisie. Op 2 oktober 1951 kwam de eerste landelijke tv-uitzending op de beeldbuis. De toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen... vertelde de paar honderd kijkers... dat er op twee avonden verantwoorde uitzendingen waren. Daarna begon het tv-spel De Toverspiegel. Het weer nog kans op mist en het koelt af naar 10 graden. Overdag opnieuw veel zon en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO Nacht van het goede leven. Adeline van Mier. Ik had vreselijk gedroomd, ik was in het buurthuis en daar zou Ome Henk ergens aan meedoen. Ik dacht toneel of operette. Nee, het was een kooi gevecht voor bejaarden. Dus Ome Henk in die kooi met die oude Arie van hierachter. En er gingen ook vrouwen tegen elkaar. En of ik ook niet wilde, nou, daar heb ik meteen voor bedankt. Want de Henk en Arie gingen het er al zo bloederig aan toe. En Henk natuurlijk met zijn open benen, dus je begrijpt geen smakelijk gezicht. En ik riep steeds, maar doe is normaal, man. Maar eigenlijk vond ik het heel leuk, die vechtende ouwetjes. Nou, kom ik helemaal opgewonden thuis, wordt er gebeld. Is het zo'n opdringerig iemand van de Facebook? Ja, daar heeft mijn neef mij een lid van gemaakt. En die man begint te schreeuwen tegen mij dat ik van alles moest... en waarom ik dat dan nog niet had gedaan. En hij draagde met geweld... Dus ja, ik had zo'n adrenaline van die bejaarde kooi gevechten. Dat ik zeg, ik zal je een hengst voor je feest geven. En hij zakt zo in elkaar, in mijn portiek. Nou, gelukkig werd ik toen wakker. Dus het had geen repercussies verder. Maar ik hoop dat ik vannacht weer eens normaal slaap, zeg. Misschien maar eens geen tv kijken. Of, of niet op die internet gaan. Nou, ik wens u allen nog een prettige dierendag. En wel te rusten. Doei, doei, Yes, sir. Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Ik moet mezelf wat hard zetten. Oh ja, kijk op groentevrouw.com, voor uw nachtelijke potje goede zin. Maar eerst, ja, mag, die kippen mogen nu uit. Helemaal uit Den Haag. Fijne geboortestad van mij, de Rijgas. Heren, ik ben zo vereerd. Zinger, zongreger, uh, Johan uh, Vrouwenvelder, uh, de Berreger, ja. Marcel de Graaf en de Slagreger. Ja. Elf in de Haan, ze zijn er weer. En uh, welkom heren, ik ben echt heel erg vereerd dat jullie... Uh, huh? Adrenaline. Adrenaline. Zet je hun ook even open, Joop? Joop doet de techniek, Vincent doet de regie. Um, Hey, jullie worden steeds beroemder. Hè? Jullie zijn echt nu uh, Den Haag ontgroeid. op tournee door heel Nederland. Ja, en dan toch nog genegen zijn om in de nacht hier te komen. Ja, je moet je vriendschappen koesteren. Hè? Ja, ah, oké okay dan. Hey, uh, gister, gisteravond, zaterdagavond in Voorburg gespeeld. Hè? Dus dat was eigenlijk alweer een thuiswedstrijd. Ja, weet je wel. Nou, nou, nou, nou, voor hem, hè. Vooral voor mij. Nou, hij woont in Voorburg. Ik oh, woon je woont in Voorburg? Voor... Dus we ja, hebben maar de dus, uh, Voor mij was het een semi... Hé, uh, hey, is de voorburger uh, nou Den Haag echt, of is het toch iets anders? Nou, Volgens hun niet. Dat moet je niet zeggen tegen een de voorburger, denk ik. Meen je dat nou? Nee, dat ligt gevoelig nog steeds. Maar ben jij uh, geboren, getogen voor Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Oh. En ik woon nu een jaar of vijftien ongeveer in Voorburg. En is, is, is een voorburger dan anders dan jij? Uh, voor zover ik heb gezien, niet. Nee? Nee. Maar ze hebben, ze hebben wel zoiets zo van Voorburg, is, is, is dat een beetje nuffigheid? Is nou, kijk, 15 jaar geleden was het even sprake van dat Den Haag-Voorburg... dat de grenzen wat verlegd gingen worden. ja. En de voorburgers noemden dat annexatie. Ja. En, ze zeiden van, en Den Haag zei van, nou we gaan alleen de grens een beetje verleggen. En toen zeiden ze in Voorburg, ja dat zeiden ze in 1940 ook. Dus dat ligt gevoelig. In okay. Den Haag een voorburg. Ze <laughs> ja, zeiden Haag niet, hè, 1940. <laughs> Pardon. Oké, okay. nou goed. Sinds de laatste keer dat jullie hier waren, zijn er weer twee cd's even, even verschenen. Nou, ik heb je nog gesproken, natuurlijk vorig jaar. Jullie zijn ongelooflijk productief. Dat komt bij jou, houdt het niet op, hè? Die schrijfader nee. en die, ja... Die is gewoon uh, vloeit maar door. Ja, er ligt alweer... Uh, uh, meer dan voor het nieuwe cd ook alweer klaar. Echt waar? Dus aan liedjes, ja. Nou goed, ik ben heel benieuwd. Wat ga je uh, het eerste nummer uh, laten horen? Uh, wij wilden uh, onze variatie op het nummer van de Gypsy Kings... Uh, bij La Mee. En bij ons heet dat Bana Mee. Ja, zij was mooi, Maria Dolores. Jammer dat ze er vandoor is. We ja, begrijp het je Met een vet die van kantoor is. Het kan ook zijn dat die stukador is. Of voorburger of ja. zo is het nou. Nee, ja, je weet het niet. Zij vond mij leuk, Maria Helena. De allerleukste man op een naam. Want toen ik vroeg, uh, nou ga je mee? Nou, uh, toen was ze gaaf verdwenen. Bijna, bijna, bijna. Ze ging bijna, bijna mee. Was al voor 50% geregeld, ik wilde wel, maar zij zei nee ja, Ze ging bijna bijna mee, ze ging bijna bijna mee Gaat altijd fout met de Maria, geen Maria, maar Marie, nee. Ja luister, leg het nou waar mij Hoe kan een Maria nou moeder zijn? Ik heb me dat vaak opgevraagd wat wie nooit wagen, ja. blijf altijd maar wist nou dan Bijna, bijna, bijna, bijna, ze ging bijna, bijna mee Het was al voor 50% geregeld, ik wilde wel, maar zij zei nee Ze ging bijna, bijna mee, ze ging bijna, bijna mee Gaat altijd vast met de Maria, geen Maria, maar Maria. Nee, nee, nee, na na nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, na na na nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, de vrouwen riepen, Maria Kade Neem mijn man niet in je armen. Port, voor. <lacht> zij vond mij leuk, Maria Rosa. Ze vond me best een leuke gozer. Maar ja, toen ik met haar wilde ging, wist ze niet hoe snel ze mij was los. Bijna, bijna, bijna, ze ging bijna, bijna mee. Was al voor 50% geregeld. Ik wilde wel, maar zij zei nee. Ze ging bijna bijna mee. Ze ging bijna bijna mee. Gaat altijd fout met de Maria, Geen Maria, maar Marie mee. Bang, Beng beng beng Maria, mijn hart zegt beng beng beng. Hoor dan. Beng beng beng Maria, mijn hart zegt beng beng beng. Perfect naar de. Beng beng beng Maria, mijn hart zegt beng. Beng beng beng Maria, je deur zegt. Nou wat zegt hij dan? Bang, bang, bang, Maria, mijn hart zegt bang, bang, bang. Bang, bang, bang, Maria, jij ja, deel zegt bang. Bang, bang, bang, Maria, ik weer hem krijg. Bang, bang, bang, Maria. Amen, het is uit. Ja, yes. Dank je, dank je, dank, je. dank, dank, dank u. Dank Goed, Ik ga even uh, zeggen wat we allemaal uh, vannacht uh, uh, nog verder te horen krijgen. Behalve een nieuwe straat, uh, stratofoonverhalen, uh, wijze muziekles van Rex en Trektreces en mysterie van Emmelise, allemaal van Jan. Ook de laatste twee hoofdstukken van Maarten van Rossum's hoorcollege over populisme. Uh, een woordje over Hou me vast. Oh nee, dat doe ik volgende week, denk ik. De documentaire over 30 jaar de dijk. Goed, een paar prachtige liederen uh, die het niet tot ultiem lijflied van Amsterdam brachten. En een toneelklassieker van Elby. Uh, nou, dan weet je. Wel, ze vrede of? met Porgy en Olga dit keer Dat beloof ik ook al vorige week. Goed, uh, uh, een mooie documentaire die tijdens het Nederlandse Filmfestival in Utrecht zijn dus wereldpremière beleefde. en zeer de moeite waard is. En dan ben ik de titel toch kwijt. Nou ja, goed. Hij uh, is van Maarten Smit en Thomas Double. Ze gingen op zoek naar de oude bluesmuzikanten en hun moderne opvolgers. Hè, de rappers en de hiphoppers. Ze reisden dus naar de Mississippi-Delta. De katoenvelden van de Amerikaanse zuiden. Hè, de bakermat van de low blues. De bluesvertolkers vertellen over de Amerikaanse geschiedenis: het slavenbestaan, de discriminatie, de oorlog in Vietnam, Afghanistan en de huidige economische crisis. En hun verwachtingen van de eerste grote. Uh, nou de eerste zwarte president, hè, Obama. Nou, ik laat een fragmentje horen. Moet je Even luisteren naar uh, James Jones. Hij is beter bekend als Super Chicken. En die vertelt over zijn jeugd in de katoenvelden. Ik vind het een mooie tekst. Well, as I sit here and play this guitar. Reminiscing the old days of old. Sometimes I think about the things I did when I was a kid. Run shields through my soul. Listen to the old folks in the cotton field Asking God to have pity on their soul It was a way of life back then But when you look back on it You said, man, that was cold Almost broke my mama's back Ride on her cotton sand Just a little bitty boy Mama dragging me through the field I ain't just joking with your people This thing was for real Boss man called my daddy a boy My daddy told me he was a man He said, I'm an man. Daddy worked hard and for Christmas he bought me a cute little toy. And on that same day, I heard the boss man call my daddy a boy. I said, Daddy, didn't you say you was a man? Yes, I'm all man. Well, oh, so how come Mr. Charlie called you a boy? He said, charge it to Mr. Charlie's ignorance. Mr. Charlie don't know a real man when he see one. All he see is a work tool. Other than that, you're just a damn fool. that change gonna come I'm so tired of being done so wrong This ain't even my home Lord just keeping me going along Yeah nou, jullie, volgens uh, jullie is het, uh, was het behoorlijk vals, hè die uh, gitaar, of niet? Zo, so. zo. So, zo, so. Lion, vals. Maar dit komt ook omdat uh, uh, meneer Johan uh, ongelooflijk scherpe oren heeft. Uh, uh, dit was Super Chicken. Een hele mooie neger met hele lichte ogen. Zingend is een kleine ateliertje waar hij dus gitaren beschildert... en ze dus ontstemt kennelijk. Maar goed, ik heb er nog eentje. Over een muzikant, blind al vanaf uh, dat hij 4,5 was. Ik vind het een heel ontroerend verhaal. Vind je eh, het erg? Vind je het niet eng dat ik dat uh, hier nou eventjes laat horen? Oké. Okay. Blind Mississippi heet hij, uh, of, ofwel Morris Cummings. Mooi verhaal. I was a four and a half years old. I was in the yard. This is a time you never forget. I was in the yard, mama en was out there. Mijn onkel and I was sitting on the porch and my auntie's mama, Mama Daisy, she was on the porch. And they all be sitting around talking, you know, like older folk do, and we kids playing around the yard. All at once, I stood up and it was like, things went to getting in a, a strange way. Like, you know, like you look at things and they get real skinny and tall. You know, like out of focus or something. You know, they got real tall. You know, like the house got tall, the people I was looking at got tall, my family got tall. Went to taking skinny images, and it went to getting darker and darker. And I went to hearing people talk, but then when I looked around, I tried to see where they were. I couldn't see nobody. And it scared me. I said, Mama, I know y'all there, I know you there. I said, what happened, Mama, what happened? You know, and Mama said, oh boy, quit that plan. I said, Mama, I can't see you, I can hear you, but I can't see you, you know. And it scared me so bad. I couldn't see my mama. I could hear my mama. But my mama, my mama was so shocked. She didn't know what to do. She's all oh, my baby's blood. My baby blood. And that's all. I couldn't see him no more I could hear him talking It took me a while To get used to being blind I would sit around And I feel so bad I, I would cry cause I couldn't get out and play with the rest of the kids And they didn't understand You know Never forgot it, never forgot that. You know, by you being disabled or blind, you got to do things twice as good as anybody else to be accepted. That's what I always believe. That's, That's what motivated me to keep going. It's not okay to be a musician, but you want to be the best musician you can be. Nou, ik hou er bijna niet droog bij. Het was een prachtige documentaire. Uh, uh, het heet uh, Times Like These. Hoe ga jij ermee om met, met, met het verslechteren van je ogen, Johan? Ja, hoe ga je ermee om? Ik, ik, ik, ik, bij mij is het niet zo snel gegaan als bij deze manier. Nee, niet toen je 4,5 was. Uh, nee, nou ja, toen begon het wel dat ik slechte ogen kreeg, hoor. Dat, dat dan weer wel, Ja, precies ook op die leeftijd. Alleen pas toen ik twaalf was, toen was, zeg maar, hielp mijn bril niet meer. Ja, ja. <laughs> en, en dat is eigenlijk langzaam slechter geworden. Dus ik heb veel meer tijd gehad om eraan te wennen. Ja, ik ben er toch altijd wel. Ik heb een Vriese moeder. Ja, ja, ja. <laughs> dus een zeker nuchtere inslag heb ik toch ook altijd wel. En ik zie om mij heen. Uh, ja, zijn er zijn al heel wat uh, muzikanten natuurlijk ook uh, bezweken onder de drugs, de alcohol. En, ja. en allerlei mensen die aan allerlei uh, ziektes bezwijken. En ik denk altijd, ja, god, ik kan toch maar beter slechte ogen hebben. En, en het ziet er niet naar uit dat ik helemaal blind word. Dus, dus, dus Dat is wel uh, te gek, ja. Ja. ja. En ik heb een, uh, nou ja, zoals je zelf ook opmerkt, van, uh, mensen om me heen merken het geneesmiddel. Totaal, totaal niet. Totaal niet weet je dus je kan het heel goed verbergen en ik zie 7%. Momenteel zelfs nog iets minder, omdat ik last heb van oogst, denk ik. Dus, uh, ja, ja, ja. dus uh, ja, nee, maar ja. En, en uh, gaan, ja, ja je, op, je hebt een heel ander soort oriëntatie op dingen. Is hij, ja. daarom jouw oren zo goed? Zo ontzettend nou, ik goed? Nou, ik heb niet eens zo'n scherpe oren hoor, maar ik ben, mijn muzikale gehoor is wel heel, heel, heel erg goed, ja. He, want, ja, omdat jij ook alles kan naspelen. Dat is, wat... ja, dat is heel irritant. Ja. Irritant? Oh. Nou ja, voor sommige mensen die dan heel hard moeten studeren om iets... en ik hoor het en ik speel het gelijk mee, weet je. Ja, dat, is, ja. dat is natuurlijk een beetje lullig soms. Nou ja, vandaar... Maar wel erg handig voor mij. Ja, ja precies. Vandaar, vandaar ook uh, ja. al die cd's die er ja. maar uit blijven vloeien. Ja. Omdat het in je hoofd, als je ja. een, een liedje kent, dan... Uh... Ja, ja, ja nou... en, en ook met taal hè, daarnaast ook. Dus, uh, want ik, ik kan ook, waarom het ook niet zo opvalt? is omdat ik het ook, ook met allerlei uh, trucjes, ook met taal, kan uh, maskeren. Dus als bijvoorbeeld iemand mij uh, een gedag zegt... dan zeg ik niet, uh, hallo, wie ben je, ik zie het niet. Dan zeg ik gewoon iets terug, hé hey, maestro, of hé... Hey, en dan probeer ik zo snel mogelijk erachter te komen wie dat dan is. Ja, ja. Dus je hebt ook allerlei verbale trucjes. Oh, okay, okay. Niemand heeft dat dus in de gaten. Ja, nee, maar ja. Je, bedoelt, je bent hier voor het eerst in deze ja. studio... Uh, ja. en, en het ligt hier helemaal vol met zoren en. Uh, ja. en, en nou, je merkt het. Niet ja, maar in het donker zie ik goed. Oh ja. <laughs> dat is het. Ja dat vertelde. Ja, Elvin. Ja, dus ja. als het echt donker is, als je op het strand <laughs> spelen... Gewacht, je moet er helemaal lopen was. Dat was een maten thuis. Ja. <laughs> ja. ja. nee door die tuinen heen vanaf de kwartel kan ik het heel goed zien. Ja ja ja, ja, ja. ja die, die, die was doof. Nou ik zat te denken. Uh, uh, uh, nou, we hebben het over doof gehad over. Uh, uh, um, nou ja, de blues hoorden we net, dus uh, nog even iets. Uh, want ik weet dat jouw eerste LP was van QB en de Blizzard's. Ja, ja. Dus even Harry in ja. overleden. Ja. Een momentje bestil stilgestaan? Ja, see, Ik heb ook nog, er is nog iemand, de bluesman van de Haak Jan Petz die is onlangs overleden. En daar heb ik zelf nog een bluesje voor geschreven op de melodie van Through the Window of My Eyes. Laat ze horen. Uh, door de stilte van bier en alcohol. Rook en alcohol. Voel ik de keel. Maar toch, de kroeg is vol. Nou ja, ik weet het ook niet Maar, maar goed, in ieder geval, je hoort het. Uh, het ging er helemaal over de, uh, dat, hoe, hoe de, de laatste dagen die we mee hebben gemaakt uh, met hem en zo. Ja, ja. Het staat ook op internet. Oké, okay, maar. van waar waar Jan Pet, ja. Jan Pet, waarom ken ik die niet? Jan Pet is, uh, was echt een begrip in de blueswereld, maar hij is geen muzikant. Oh, organiseerde dan. dingen. Oh, oké, okay, ja. oké. Okay, okay. ja. ja. Iedereen die uit de blues kent Jan Pet, ook QB kent hem. Nou goed, ik dacht, uh, ik zei van uh, doe maar een zielig liedje nu. Iets ja. met duende. Weet je wel, alhoewel dat een, een, een beetje een bescheten begrip is geworden. Uh -huh. Ja, een gevaarlijk begrip. Ja. gevaarlijk begrip. <laughs> dus uh, doen we met een zacht randje eraan. Ja. Dus jij wou iets van de Beatles doen? Ja, en wij hebben niet zo heel veel zielige liedjes. <laughs> want wij zijn toch een redelijk vrolijke groep. En, uh, maar we hebben dit liedje, uh, dat is onze variatie op uh, Blackbird. En dat heet uh, Vleugellam. Dat gaat over een, uh, een mereltje dus, over een blackbird. Die, uh, nou ja, Marcel zal het, zal het wel, wel zingen. Okay. En het gaat dus niet over een restraal bezopen zijn. Dus nee. niet vle Vleugellam. Dat... Oké, okay. gaat niet. Allee, Bleek kleurt de hemel Aan het einde van de nacht Ik loop naar huis Een mereltje zingt zacht Vleugellam Vertel eens, kleine zanger Vertel eens hoe dat kwam Zwart is de kleur van de kleren die je draagt. Je wilde zo hoog vliegen, maar viel steeds omlaag. Vleugel lang. Vertel eens, kleine zanger: ik wil weten hoe dat kwam. aan het blauw van de lucht maar viel steeds weer op de grond terug vleugel lang vertel eens kleine zanger is dat soms hoe het kwam vleugel Ik wil weten hoe dat kwam. Bleek klutte hemel aan het einde van de nacht. Ik loop naar huis, een mereltje zingt zacht. vleugel lang. Bedankt, kleine zanger, met jou verdwijnt de nacht. Bedankt, kleine zanger. Ik ga nu. Het is. Dag. Uh, yeah. ah, Marcel, wat heb je dat mooi gezongen? Okay. Dankjewel. Een mooie stem. Mm -hmm. een beetje. Zing beter, hij zingt beter dan jij, ja. Oh, ho, ho, eigenlijk ja, wel, wel hè? Hij, hij speelt veel beter. Dan hij, dan hij speelt wel ja, veel ja, beter. Be <laughs> nou, het is dus toch mooi verdeeld? Uh, ik zat te denken, of jullie komen aan tafel of wat zouden we doen? Of, maakt niet uit. Dus wat willen jullie? Aan tafel komen zitten of moet ik het zo met jullie praten? Want zo praat prima. Zo praat prima. Je bent gelijk lekker Oké dan. Nou goed, uh, het is, uh, ik moet even bijpraten, want het is alweer twee jaar geleden dat ze hier waren. Ik sprak Johan natuurlijk vorig jaar in het programma en uh, in dit programma. Uh, want ik blijf natuurlijk wel steeds op de hoogte van, uh, van alles wat er gebeurt. Door jullie nieuwsbrieven bijvoorbeeld. En, uh, en nu houdt uh, Rega Marcel uh, de, ook dus braaf de Facebook-site... Uh, over jullie landelijke tournee uh, ja. bij. Dus ik zeg, mensen, word vrienden van de Regas op Facebook. Ja? Dat is Heel een hele goeie. Ik, ik ben ook al vriend, dus ik, uh, ik blijf het allemaal horen. Goed, uh, uh, ze bestaan uh, vier jaar... En ze hebben ook al vier cd's uitgebracht. Hè? Den Haag Allee, Wereld. En vorig jaar natuurlijk dus uh, de Best Tof, de Beatles... waar we net een nummer van hoorden. Helemaal fantastische hertalingen en ver flamenco te Beatles-songs. Ja, zo mag ik het wel zeggen. Hè? Ja. En uh, ik wou ook nog even je favoriet laten horen, of niet? Zullen we dat doen? Ja, ja dat vind ik niet erg. Kom, dat doen we van de cd dan. Ja, heb je hem? Maar ze zitten helemaal vreemd te kijken... Kijk, hoe oh, moet ik me aangeven. Nee, want uh, je, je was laatst. Uh, wat was de aanleiding? Je was bij, bij Radio 2 bij je. Ja, ze, ze hadden zo'n. van nou, de, de Canon, Radio Canon. Weet je dat? Net als je had de ja. TV-canon, dat was de Radio Canon. En toen hadden ze daar ook een onderdeel, dat was de Beatles. Ja. En uh, ja, eigenlijk via een technicus van jouw programma. Ja, nee, nee, nee, de oude regisseur. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Die zei dat nog. Thomas, ja. En toen ja. Uh, hadden ze, ging het over de Beatles. En toen kwamen ze dus bij mij uh, bij deze cd terecht. Dus, ja. Toen vroegen ze dat wat, mijn, wat, wat ik dan het uh, mooiste nummer vond van de cd. En dat uh, is uh, dat nummer wat we dan nu hopelijk... Uh, en waarom dit nummer? Ja, dat, dat vroegen ze toen ook. Maar eigenlijk vooral uh, uh, omdat het, uh, het nummer... Als ik dat nummer hoor, het origineel dan... Hè, dan, uh, dan, was dat altijd, dan was ik in één flits weer helemaal terug in mijn jeugd. dat Op een of andere manier bijna dat ik het rook, weet ja, zo? Dat ja. je wel. Dat ik helemaal terug was in, in, in die kamer en ik zag... Gewoon, dat, dat trok me helemaal terug in één keer. Dus dat deed me altijd gelijk iets. Als ja. ik het nummer hoorde, gelijk was ik weg. Ja, ja. En, en, en ik word er altijd heel vrolijk van. Dat je, als je iets hebt van, ja, oké, okay, kom op. Toch? Dat is, nou, inhoudelijk toch is dat de boodschap ook. Ja, ja. ja, dat, had ja maar dat, dat had ik dan toch iets minder. <lacht> het was toch meer een soort bijna melancholiek gevoel. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. komt hij? Ga nog niet bij mij weg.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 Onze liefde die verliest Ga nog niet bij mij weg Geef het nog wat tijd Misschien heb ik wel ongelijk Ik wil niet bij jou weg Gelijk of ongelijk Dit maar hoe je nu bekijkt We komen er wel uit Komen er wel het leven is maar kort en onze woordenstrijd strijd is feitelijk zonder van de tijd. Laat staan, lieve schat, het maakt niet uit voor wie je kiest. Het is onze liefde. Deze aanval, we hebben toch al lang gemerkt dat dat bij ons niet werkt. Liefde is geen oorlog, maar we denken het is een spel, dan komen we er wel, we komen er wel uit, we komen er wel uit. Ja mooi. Ja, zitten ze, uh, genieten te luisteren naar jezelf. Ja, het is heel leuk om het weer eens te horen. Ja? ja? ja. Staan zij open? Uh, uh, Joop, oké. Okay, nou, hij vond het zelf leuk om te horen. Ja, toen waren je even met z'n vieren. hè? Was er nog een basregen ja, ja, bij, ja, tenminste ja. toen jullie uh, optraden. Ja. Uh, nou, dat was cd nummer drie. Best tof, de Beatles. Uh, uh, maar uh, jullie hebben vorige week uh, cd nummer vier gepresenteerd. Bij boekhandel Paagman. Waarom altijd bij Paagman? Nou, niet altijd. De CD van de Beatles hebben we in diligentia oh, gepresenteerd. Oh ja, ja, precies, dus dat, ja is dat is toch is waar, iets ja. anders. Nou, eigenlijk uh, wat, wat wel een reden was, we wilden niet uh, die CD echt in een theatershow gewoon in, in, in, helemaal groot neerzetten. Want dan moet je ook al, dan wordt het weer echt een kindervoorstelling. Dat is niet dat we dat niet willen hoor, maar niet nu, daar zijn we gewoon nu even Nee, want bezig. het is, dat moet even duidelijk zijn, ja. het is Sinterklaas oh, Olé, yes. ja, ja. Het, is, uh, het is eigenlijk voor de kinderen bedoeld. Echt wel, toch ook zeker voor de kinderen bedoeld, ja. ja. En af en toe een beetje over de hoofden van de kinderen heen voor nou, de ouders die erachter staan. Precies, ja. Want, blij, want we hebben heel veel schoolconcerten gedaan, hè, vroeger. Wij kennen elkaar echt al heel lang. We hebben vroeger in allerlei groepen, Yuka en Capo, allerlei dingen. Ja. We hebben wel honderden schoolvoorstellingen met elkaar. Echt waar? Ja, ja, ja, ja. Wat grappig. Ja, maar... en, en, en dit gaan jullie ook op scholen doen of niet? Nou, dat, dat, dat willen we dus niet in eerste instantie. Nee, nee. Hè, want we zijn nu natuurlijk nu gewoon bezig met een tour. En volgend ja. jaar beginnen we met een nieuw programma. En dus dus ja. uh, even niet. Maar dus dat dachten we, nou doen we het gewoon in, in, in, in Paagman. Want dat is voor ons een van de winkels die onze uh, cd's altijd goed verkopen. Ja, ja. En daarna nog meer, maar ik zal al die namen niet gaan noemen. Maar in ieder geval... Uh, ja, vandaar. En daar hebben we goed contact mee. We hebben ook op de bruiloft van Fabian Paagman, de eigenaar van die tent. Ja. Van die tent, <laughs> zeg ik al gelijk. Van ja, die winkel. Van die uh, de winkel ja, ja nou, het was ja. de vaste boekhandel van mijn vader ook. Ja, ja wij gingen altijd bij Paagman. Ja. Ja. Wel de winkel. Hoor. Ja. ja. Uh, uh, hoe was het? De presentatie was leuk. huis. Ja. ja? Wil jij dat zeggen? Maar was het vol? ben ik weer de hele tijd. Uh... Ja, het was helemaal vol. Het was helemaal afgeladen vol. Ja, er kon echt niemand meer bij. <lacht> heel veel kinderen ook. Ja. En, uh, ja, nee, dat was prima. Dat was hartstikke leuk om te Over doen. de 200 en, en, en, mensen. Over de 200 ja, mensen. Ja, ja, ja. En ja, dat is natuurlijk het leuke is natuurlijk, voor een deel zijn het eigen Sinterklaasliedjes. Ja. nieuwe. Maar voor een deel is het natuurlijk dus ook al de traditionals de bekende, die je van hebben. hebt. Ja, eigen versie. Ja. Maar dan zie je iedereen ook meezingen gelijk. En dat is ja, hartstikke leuk. leuk. Ja, ja, ja. En dan is het uh, hartje zomer, want dat was bloedheet vorige week zonder. Precies. Maar dat was wel leuk. Dan heb je allemaal ja. Sinterklaas liedjes te zien. Ja. Ja. Hey, en de CD5 zit al in jouw hoofd te pruttelen. Alle ja. liedjes heb je al spreken Dat houdt nooit op, joh. He, ik zat te denken, kan je nou van Bob Dylan's songs ook flamenco maken? Heb ik al. Maken? Ja, heb ik. Ik heb een, uh, een Engels... Ik heb ook Engels... Doe ik ook nog, hè. En ik ben Wat? ook nog bezig met een solo-CD. Maar ja, het wordt om te veel. Tel even, vertel even. Maar uh, ik wil eerst een solo-CD maken trouwens ook. Gewoon alleen gitaar in november. Ga ik dat opnemen. En, uh, met zingen erbij? Nee, alleen gitaar dus. Dat wordt alleen gitaar. Maar daarnaast ben ik ook bezig met Engelstalige liedjes. En ik heb ook wel eens een liedje van... Uh, uh, van Bob Dylan uh, bewerkt, ja. Dat is horen? Even. Ja, dat is horen. Jeetje, hoe was het? Ik mijn gitaar helemaal anders gestelen. Oh, nee, nee, dat is onzinnig. En hij is onzovoort. Oh. Wat is het nummer nou, joh? Uh. If the night was not a crooked highway deep, there we're all alone. Only if she was like I'm me. I by... Nou, zo helemaal. Okay. Dus het is echt een flamenco ritme, de alegria in 12. Met een heel anders gestemde gitaar. Ja, dat is wel heel gaaf hoor. Ja, wat zin. Mooi sfeertje. Ja. Oké. Okay. En, en je bent ook gewoon liedjes voor de Rijgers aan het schrijven? Uh, ook voor de Rijgers, ja. ja. ja. ja. Hey, ja. en, en, uh, en Soul, kan je dat voor Flamenco? Hè? Ah, we, hebben, we hebben wel vroeger Soul gespeeld in een band. was ja. hij de drummer en ik de bassist. Was, uh, maar. Uh, Marvin Gaye, ja, Otis Redding. Dat, uh, dat zou zonder meer kunnen, maar weet je, ja, maar... dat, dat, dat, dat kan ik niet zien, joh. Dan nee, je, dat, is, dat, is echt... dat is dan ook. Ik vind Bob Dylan al op de. de, de weet je wel? Dat is wel met Engelstalige dingen. Wordt het op een of andere nou, Bob manier. Bob Dylan kan je wel. Je kan wel ja, net zo goed zingen als Bob Dylan, wel. toch? Laten we... Ja. zo zingen niet. Je niet. Ja. Nee. Ja, dus, maar dat is misschien ook wel weer zo, ja. Ja. Ja. ja. Maar dat is inderdaad met die soul... Dan, dan, dan komt het ja. ook op het zingen heel erg aan. Ja. Dat ik is kan alleen maar Perry White. Ja, dat ken uh, ja, ik ook. Deze kan ik ook. Weet je, kan ik ben pas een White. Goed. Hé, hey, uh, um... Maar goed, dat zou je kunnen zeggen. Je doet zoiets met een andere zanger. He? Dat doet zou ook een... kunnen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar jullie zijn wel een hecht groepje. Wel, eens, uh... wel. Ja He? wel. Hoe lang maar... kennen jullie elkaar al? Te lang. <laughs> ja. Bijna 32 jaar. Echt waar? Ja. Jezus. Ja. Nou. Nou, het is een fijn, fijn triootje. Hé, hey, uh, en nu zijn jullie dus op de, in het theater. Uh, uh, dat is uh, natuurlijk uh, tegelijkertijd een uh, educatief uitje geworden. Want je gaat heel veel, in, in het theater leg je heel veel uit over uh, nou ja, waar het allemaal vandaan komt. En dat begint geloof ik bij de Tachtigjarige Oorlog... Hè, toen de Spanjaarden hier waren. Ik bedoel, het gaat over flamenco ja, ja, ja, of flamenco. Maar, maar het is wel met een vette knipoog. Het oh, is een fictieve, fictieve geschiedenis. Oh, over ja? de oorsprong. Is dat fictief? Ja? ja, over de oorsprong van de Flamingo. Niet van de flamenco, hè, maar van de Flamingo. De Flamingo. ja. En dat dat Legen ontstaan is uit, in de 80... Jaren, nou, dat is ontstaan, dat weet je toch wel. In de 80-jarige oorlog dat de Spanjaarden ook in Den Haag en toen bleef daar een hele bekende Spanjaard, uit, Juan Campos uh, Las Mujeres, uh, Johan van der Velden van de Vrouwen. Die bleef daar achter omdat hij verliefd was geworden op een Marietje uit de Haag. Ja. En samen met een paar vrienden, Marcelito El Conde en Elvino Blanco. daar zijn zij eigenlijk de grondleggers van de Flamingo in de Haag. En uh, nou ja, die Zelfs zijn blijven gekomen. hangen terwijl de, de, andere, de rest van de soldaten weer teruggingen. Ja, ja. En zo is er een mix gekomen van uh, de Spaanse cultuur en de Haagse cultuur. Oké okay dan. Ja, dus okay. Ze zijn in het haast gaan zingen, want dan hadden ze meer kans uh, met de Haakse meisjes. Oké. Okay. Vandaar. Nou, het leuke is natuurlijk dat, en dat hebben we het vorige keer over gehad, dat. Uh... Dat, dat Haags uh, past net zo goed als uh, in Andalusië. Yes, wat, ja. wat ook een soort dialect is in zeker, het Spaans. Ja, Oké, okay, goed. Hé, hey, uh, tournee begonnen in Zwolle. Uh, wat ja. was het vorige week of twee weken terug? Twee weken terug, ja. Dat was niet vol, dat was even wennen. Hè? Dat was niet vol. Maar ik heb ook opgeschreven op Facebook: een staande ovatie van de halve zaal is nog steeds een staande ovatie. Zeker weten. Ja, en hoe is dat om inderdaad buiten de regio, waar jullie dus uh, nou ja, nog veel minder bekend zijn, denk ik. Be begint nou, allemaal wat door Het is zaten wel een paar haar genezen in de zaal, dus oh. dat hield wel. En in Gorken was ook wel lachen, want er waren dus uh, 15 uh, ongeveer uh, jongens en meisjes, uh, rond de 20, en die hadden dus o, o tirol gezien, waar we ook in zijn geweest, ja. zijn ons gaan googlen. En die hebben toen al die liedjes illegaal gedownload, <laughs> maar wel kaartjes gekocht, is. Dus dat dan ook. Heel goed. Ja, ja. Maar, en die kenden echt alle teksten. Dus die, vanaf, de vanaf de eerste set hebben ze die gehoord, maar in de tweede set hebben we wat dingen van uh, mogen mensen meezingen. Nou, vanaf het eerste nummer. Ja. Hebben ze alles meegezongen. Ja. In, uh, Gorkum, ja. In Gorkum, hè? In Gorkum. Of Hot Places. Ja, ja, dus dat kan nog raar gelopen natuurlijk. Ja, ze kwamen uit Hardingsveld, Gasserdam. Ja. Nou, dat is dus nu een Nieuwe Haagse wijk geworden. Oké. Okay. We... <lacht> nou goed. Um, ik, ik, ik, ik, nou ja, uh, hier kunnen jullie gewoon heel relaxed spelen. Want uh, ik ben helemaal 100% fan. Ik ken het niet uit mijn hoofd. Maar uh, wat gaan jullie doen? Gaan jullie een Sinterklaaslied zingen? Zullen we een Sinterklaaslied ook ja, gaan doen? Dat ja, dat kan, kan dat wel zo ja dacht het wel welke zullen we doen Lena Lena is goed oké le le le le le le le le nog le le le le le le le le wat wat zei je daarna nog nee het is niet gering Kijk maar eens hoe hoog ik spring, maar helaas het is de helft nog niet van die verdraaide zwarte Piet. Lenig, zwarte Piet, wat ben jij alleen? Lenig, zwarte Piet, wat ben jij alleen? Lenig, nee, zo lenig ben ik niet. Als, Als wat, Piet. Piet. nee, zo lenig ben ik niet. Als wat, Piet. Piet. nee, zo lenig ben ik niet. Lij, lij, lij, lij, lij, lij, lij, lij. Niet te geloven moet je horen. Hij klom laatst in de Haagse toren. Zal er boven niet te al lachen van de pret. Toen ik net één stap had gezet. Lenig, Zwarte Piet, wat ben je alleen nog. heen? Zwarte wat ben je alleen? Leenig. nee, zo alleen ben ik niet. Elke zirikus artiest weet dat hij van Zwarte piep verlies. Hij kopt zelfs wat geen mens begrijpt. Met schouder kleren uit de schoorsteepaar. Alleenig, Zwarte wat ben je alleen? Zwarte zwachterpiet, wat ben je alleen? nee, zo alleen ben ik niet. Als en piep, nee, zo alleen ben ik niet. Als wat de beat. Wij alleenig ben ik niet. In de dakgoot kopje je daklen. Piet kan alles zonder struikelen. Als stampen in de maat, dan doet die fluit het dienstbaar Lenig, Leenig zwarte Piet, Piet, waar ben je lenig Leenig zwarte Piet, waar ben je leenig? Zeg, leenig, nee, zo lenig ben ik niet. Piet is helemaal volleerd en uiteraard gediplomeerd. Je weet gewoon niet wat je ziet. Hij is van mij een hele Piet. Leenig zwarte Piet, op ben je alleen? leenig? Als wachtend Piet wat ben jij alleen? Nee, zo ben ik niet. Als nee, nee, Le, le, le, le, le, le, le. Als harde gracias. Ah, heren, ik moet toch even eh, nog iets kwijt over. Ik kom dus ook uit Haag. Eh, maar ik ben het product van een uh, Brabantse moeder en ja. een. Uh, en een vader het heerlijk, Dus ik, dat, dan krijg je een dialectloze uh, iets, hè? Nou ja, goed. En uh, dan woonde ik ook nog eens in de Vogelwijk. Nou, dat, uh, dan weet je het ook wel. Geen straat hè? Uh, nee, nee. De Sportlaan woonde <laughs> ik. Nou ja, uh, daar praten ze geen Haags. En ik vond Haags ook een beetje eng. Dat beken ik nu toch maar eventjes. Ja. Toen ik klein was, hè? Ja. hè? Want dat was dus de rest van uh, Den Haag. En uh, totdat de cliché-mannetjes uh, dus ah. kwamen... en opeens, mijn vader probeerde Kees van Kotena na te doen... En opeens moesten mijn drie broers vooral thuis goed goedkomen dat het regelmatig in je bloed komt. Weet je wel? Weet je wel waar het over gaat dan? Ja, zelfs ik weet waar het over gaat. Dat je zijn. dus van drie hoog met die brommen en dan ja, staat. Ja, ja, ja, en ja, dat ja, achteraf achter elkaar, ja. ja. ja. <laughs> nou goed, dus door, door, door oh, Kees door van Kooten... Moet je ja, ja. Nou, Kees van Kooten en Wim de Bie die maakten dus het Platte Haags voor ons. Uh, voor de eerst populair, denk ik ook. Hè. Nou, was natuurlijk ook al... Wat zei jij? Jullie gingen even door op die... Nou goed. Nee, maar het zijn Kees van Koot, Wim de Bie en natuurlijk Paul van Vliet ook. Jij deed met trouwens die zong ook heel eventjes denken aan. Ja, dat is zo. Ja, dat vonden wij ook al. Ja, hebben we maar zo gelaten. Ja, nou heel mooi. Maar goed, die hebben dat Haags populairder gemaakt. En toen met de tegenpartij, toen was het natuurlijk... Ja, het was de geest uit de fles. Hebben ze eigenlijk een beetje iets gedaan, want... Uiteindelijk nu waarheid is geworden, hè? Nou ja, ja Jacob Steffanes. Ja. Maar dat, daardoor is het Haags populair geworden. En nu, in de 21e eeuw... Ja, dan is er dus weer plat Haags. Maar dat is platter dan plat. Uh, ik bedoel... Uh, thuis moet ik dus... Uh, mam, mam, doe sterretje nog eens na. Dus, uh, ik kan, uh, ben helemaal getapt als ik daar zo in, in, in Amsterdam... Uh, ja. Maar hi, jullie hebben daar uh, ook bij ze gespeeld, hè? O.O. Gerso of O.O. Tirol. Toen hebben jullie... Wat vinden jullie daar nou van? Wat vinden jullie van die ontwikkeling? Want dat is toch een soort ander plat Haags, heb ik het idee. Nou, wat, wat wij uh, eigenlijk... Wat zij, als je ze zo treft, valt het allemaal nog wel mee, hoor. Maar wat, wij, uh, wat natuurlijk heel erg door de war wordt gehaald... is met Haags, met name met Haags, is dat als het plat is... dat het dan ook gelijk grof moet zijn. He, mensen kunnen gewoon plat Amsterdams uh, praten. Krijgen ze ook allemaal de kleren en niemand knipt het met zijn ogen... Maar als jij zegt, krijg toch allemaal de gouden aan? Dan zit iedereen gelijk... Uh... Ja. Je zegt eigenlijk hetzelfde. Hè? Het klinkt gauw, het, het heeft iets botters. Op, op een of andere manier klinkt het groffer voor veel mensen. Krijgt de golen aan? Of, uh, ja, of krijgt krijg de kleren. De kleren krijgt de de de ja. toch allemaal de kleren? En niemand ja. ziet het erg, weet je <laughs> Maar wat, wat door, er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon een zeg maar, duidelijk pad... Of, uh, het is gewoon een dialect. Dus mensen kunnen... Mijn schoenmaker of de bakker, of die praat ook zo... Maar die staat echt niet de hele dag te schelden. Dus nee. het is ook heel erg zo dat, het, uh, ja, dat, dat men, mensen uit de haag het ook zichzelf een beetje aandoen. Een aantal mensen. Hè, door, door de hele tijd maar uh, de platte haagenees te spelen. En wij doen daar gewoon niet meer mee. Nee. Absoluut niet. Dus, en ik denk dat dat een reden is waarom wij dus op handen worden gedragen in Den Haag. Omdat het grootste ge gedeelte van Den Haag natuurlijk helemaal niet grof is. Nee, natuurlijk niet. Weet je wel? Dus die denken, Hé, he, eindelijk is het een keer gewoon haast leuk. Wel met de humor, met, ja. wel met de grappen, maar niet met dat, uh, al die ziektes de hele tijd. Ja. Nou, dat is een goede kwestie van de, van de reigers. Ja, een ja. beetje wel. Ja, ja. ja. ja. klopt. Vader. En nu wil ik, wil ik nummer past daar het beste bij? Nu? Ben die kwestie? Ja, dan gaan we weer iets horen. Oh, jeetje, jongen. Mag jij maar zeggen... Weet jeetje, jeetje, jongen, ik vind alles, leuk. Je je vind alles, vindt alles leuk. leuk. Ik vind alles leuk. Zullen we even de bachafette rumba doen oh, van ja, de Beatles? Ja, doe even lekker. Heel gevoelig is dat. Oké. Doe maar gewoon een bachafette rumba. Wij geen bachafette roemba. Doe mij een bachafette roemba. Maakt je uit welke maar. Want gewoon de roemba zijn. Als jij wilt dansen met mij... Als jij, jij wilt onze met mij. Oh. Geen hey. ja, Ik heb gelijk een lakens hier Maar mijn ballet is iets anders. Nee, nee. En wat ze denken van de tja tja tja. Dat denk ik tja. Tja. Tja. Toen hij gewoon een bach vette Roemba. Nee, geen bach maar een vette Roemba. Toen we een bach vette vetten Roemba. Maakt niet uit welke toema. Wat gewoon een Roemba zijn. Als jij wilt dansen met mij Als jij wilt dansen met mij Loop niet te fokken met je volgestrot Dan krijg ik echt niet uit mijn Dan gaan we maar lekker lopen slijpen. Ik dacht wel je niet, nou ja, baby Doe mij gewoon een bache, vette Roemba. Nee, geen vette Roemba. Doe mij een vette Roemba. Maakt niet uit welke maar. Mocht gewoon een rumba zijn Als jij wilt dansen met mij als jij nog te met mij. Oeh, cello. Cello, tje. Hij hè? Leuk niet veel. Hier, hè? Dat is later in de mannen. Robberol, jongen hoor. Wij ben gewoon een bach vette Roemba Nee, geen bach, maar een vette Roemba Wij ben een bagge vette Roemba Maakt niet uit welke toemaar, wat gewoon een Roemba zijn Als jij wilt dansen met mij, als jij wilt dansen met mij Kijk, mijn heupen van die stof en ik moet benen van dat wal staan. Wil jij Roemba in de bal staan? Goeie, mooi jongen. Ik gasten daar, ik zal staan. Doe mij gewoon een bach rumba. Roemba. Nee, jij mag maar een vette Roemba. Doe mij een bach Maakt niet uit welke doe maar. gewoon een Roemba zijn? Als jij wilt dansen met mij. Als jij wilt dansen met mij. Als jij wilt dansen met mij. Als jij wilt dansen met mij. Assa. Hé, hey, uh, hoe is het uh, met, met jullie? Uh, na, heb jij nageslacht, uh, Marcel? Wat heb ik? Heb jij kinderen? Hij ik heb, voor, ja, hij heb voorgeslacht. Ik heb ik, nageslacht. Ik heb een nee. nou, ja. zo zoon. Is, is die ja, ook naagal. muzikaal? Die is heel muzikaal ook, ja. En wat doet die? die uh, nou, die heeft, uh, heeft keyboard gedaan, bas gedaan en is nu vooral... Uh, met hiphop bezig en dj'en en een breakdancing ah, Oké. Okay. Ja. En want jouw, jouw dochter is... Uh, zit, die, hem, he, die heeft ja. Constorium gedaan. Die, vooral theaterproducties doet ja. ze nu in Duitsland. Is, vertelde je net. En die zoon van jou, die is ook muzikaal? Ja, maar die, die, die wil niet. Papa, uh, die, die, die pakt de gitaar en speelt ze. Dat is ongelooflijk. Maar ja, dan, dan speel ik natuurlijk... Uh, dan pak ik een gitaar en zei... Ja, papa, jij dist me dan gelijk. Ja, het ja. Horen. Je dist me gelijk. Dus, uh, ja. <lacht> Hij kan heel goed zingen. Ja. Maar net zo goed als Marcel. Maar uh, ja, hij wil het niet. Nee, hij is er niet maar, mee bezig. Maar, nee, dus ik laat het me zo, want ik wil niet zo'n vader worden van, jij moet, Nee, natuurlijk niet. Jij bent vrijwilliger. Maar je <laughs> denkt bij jezelf, jammer. Maar hij, zit, hij, is, hij wil ook niet in een nou, beentje, of hij zit niet met dat, anderen? Dat weet ik nog niet. Dat, dat, ah, nee. Hij is 13. Oh jeetje, ja net 13. En jij, die kinderen van jou, 11. Uh, nou, ik, ik heb er één. Dus, o, oh, uh, Dat is meer dan genoeg. Meer ja? genoeg. Nee, die is 9. Ja, oh, En die, is wel... uh, die, die uit zich op een, op een, ook, op een, ook op een creatieve manier. Nou. En die, die ontwerpt uh, CD-hoesjes voor de Reigers, onder andere. Oh, echt waar? Ja, ja, ja, is ja nee, echt, er, nee geen, geen nee, onzin. Even kijken. Het, uh, het laatste CD-hoesje. Oh, wat leuk! Dat is uh, dat van, uh, heeft... van haar hand. Oh, wat ontzettend leuk! Sterker nog, en het, het, het blijkt een virus te zijn, want uh, haar hele klas heeft uh, meegewerkt. En alle illustraties die in het CD-boekje staan, oh, wat leuk. die zijn van inmiddels groep 5 van de basisschool, uh, van de nutschool in het Bezuidenhout. Wat leuk. staat er helemaal vol mee. Ja, het staat en helemaal het vol is, uh, met tekeningetjes. van Ja, en de kwaliteit uh, die spettert eraf. Nou, wat hartstikke leuk. Maar ja, want jij bent ook uh, naast uh, uh, slagreger, ben je ook grafisch ontwerper. Ik ben uh, dus, uh, designreger. Designreger. Helemaal. Ja. Oh, ik heb trouwens in dat kader heb nog ja? een cadeautje voor je. Oh, nou, ik ben heel benieuwd. In het, onder het motto, kom ik even naar je. Ja, kom even naar me toe. Onder het motto, laat je ringen door de rijgers. Oh, uh. oh, wacht even, wacht even, jongens, ik krijg wat. Wat is dat voor moois? Oh. Uh, wat is dat, een ring? Ja. Ik moet mijn bril opzetten. Heb je nog plek? Oh, wauw. Wat leuk. Als een soort dopje. Of ja, dit het is, het is een, een, een, een, een kroonkurkje. Dus laat het... je doppen door de rager. Oh, laat ze doppen Metaforisch door oh, de rager. dubbele gelaagdheid. Heb het. We zijn er weer. Ja. Okay. Ja, ik, We zijn er weer. Nee. Dan ga ik dus je straks zoenen. Het is als ook moet... vertrouwen en het is van alles wat. Nou, wat leuk. Laat je okay. ringen door de rager. Laat je ringen door de ja, rager. Ik ben gerinkt, hè. 100% gering. Hé, hey, dank je wel. Ontzettend lief. Oh ja, het is dus een, een bedrijf. Uh, ja. <laughs> Heel goed. Oké, okay, hey, mag ik nou. Zal ik een verzoeknummer doen of nee? Hè? Want, dat, want misschien heb je niet alles. Uh... Nou, we kunnen kijken of we een paraat hebben. Ja. Ja, ik ik doe, Nou ja, ik vind eigenlijk dat je toch de, de meisjes meisje zet. Naar. Moet je toch oh. een keertje doen. Hè? Ja, ik ben een meisje. Ja, de ja, naar, nee, dus nee, ik nee. hoor hem graag. En jouw vrouw, die komt het wass naar. dat, ja, was, dat was nee. Ja, ja. <laughs> dus niet voor Elsa nu, maar voor mij laat kunnen we? De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. zijn hele mooie Syriaanse, ja zelfs de allermooiste Spaanse, de Haagse meisjes die verslaan zijn. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ga maar naar Spanje toe en vraag ze Wil jij zo'n chica of een Haagse? Ja, nou dat is gewoon geen ja, vraag niet. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag Zit die lekker? Het zijn de meisjes uit de Haag ja, Het zijn de meisjes uit de Haag Het zijn de meisjes uit de Haag De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag Hoi! De allerleukste van de hele wereld, wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ik had er eentje in Sevilla, die me reuze goed beviel. Ja, ja wat zei ze nou die plaag? Klopt. Ze viel jaren later door de mat en zei, ik kom eigenlijk uit de Haag. Ze zijn best papa in Granada, ik trouw weer dat er een paar daar. Nou, een paar, nee. het is voor mij geen vraag. Nee. De allerleukste van de hele wereld, wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag, het zijn de meisjes uit de Haag, het zijn de meisjes uit de Haag. De allerleukste van de hele bij de wereld zijn de meisjes uit de Haag. Allee! Yeah. De allerheemste van de hele bij de wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het wordt geen slaande hè, jongens. Het zal echt niet vallen voor je charme en mijn dochter in de armen van de een of andere karme. De aller van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Goed zo Johan. En heb je last van je harmonie? Dan word je met z'n Spaanse schoonheid. Ja. Zeker tien jaar samenwonen oh. De aller van de hele wijde wereld zijn, zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. De aller van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Hoi! De allerliefste van de hele de wereld zijn de meisjes uit de Haag. Misschien kwam Eva wel uit Spanje. En was die appel wel oranje. En had Adam reuze spijt. Want al was Eva nog zo'n kanje. Tja, het was mooi. Geen Haagse meid. En aan het eind van dit verstaan ja. Zing ik nog een keer het refrein. En op zingen dan de allerlaatste woorden: zijn. De allerliefste van de hele de wereld zijn de meisjes uit de Haag. Wat zei je daar? Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. De allerliefste van de hele beide wereld. Zijn de meisjes uit de Haag. Allee, Echt wel. Hey. Dank je. Hey, uh, uh, uh, jullie zijn ondertussen, nu zijn vier jaar later... Het begint echt, het begint echt te knallen, toch? ja. He, dat is waanzinnig. Je bedoelt als groepje, als muzikaal? Als gro als, ja, als re de reigers is, is een begrip aan het worden, ja, toch? Ja, wereldberoemd. Ja, wereldberoemd, <laughs> toch? Nou, de... Nee, maar echt, het, is, het ja. loopt heel goed. Ja, absoluut. Ja. Leuk, toch? Ja, ja nee, geweldig. En nog wel tijd voor Enel Mundo? Je andere... de, de, de uh, nou, meer ja, ik ga dus nu de, die, die solo-cd maken. Daar ben ik dan nu vooral mee bezig. En uh, ik speel af en toe nog wel met Ar Arturo. is dus mijn collega-gitarist bij Enel Mundo. Maar die hebben we nu ook al bij de ingeleefd. Want hij neemt uh, gelijfd, hij neemt ook alle cd's op. Oh. En hij is nu ook onze technicus. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ja, ja, ja. Het ja. dus ja, theater heeft een prachtig geluid. Nou, nou goed, hey, dus uh, dit jaar uh, theater moet, Weet je wat ik ga doen? Ik moet even snel wat... Uh, ik heb dat velletje meegenomen, dat, uh, wat data. Hé, hey, dan zijn je mijn mij net zien dat ik dat niet bij de hand heb. Ik dacht, dat ga ik dat even voor jullie opzongen. Wacht, ik leg even dat ding. Oh, ik heb hem, ik heb hem. Ja. Want, uh, uh, voordat je, Ga je maar snel denken het laatste nummer? Of begin met het laatste nummer, dan ga ik eventjes snel die... Uh, oh nee, ik mag niet overtuigd. Uh, even kijken. Dat hebben uh, we uh, nog niet geschreven. Wacht even. Uh, Vrijdag 7 oktober. Gouda, in de Schouwburg. Zaterdag 8 oktober, Alphen aan de Rijn. Ja? Oh. Uh, donderdag 27... Yes. Donderdag 27 oktober in Drecht. Zaterdag 5 november in Amstelveen. Afijn, kijk maar op De Regens. Daar staat de speellijst. Jij het voor mij, want je zo mooi Flamingo. Want je zo mooi Flamingo, jij bent het voor mij. Jij bent het voor mij, want je zo mooi Flamingo. Want je zo mooi Flamingo, jij bent het voor mij. In een kroegie in de stad, in het hartje vandaag, ging ik met wat vrienden fijn Flamingo spelen. Nou ja, Flamingo. Grappie af omlaag, lokaal Flamingo heette dat. was net na tien denk. en toen kwam Adeline naar beneden. Allee. En toen, toen ik haar zag binnenkomen, het ja. meisje van mijn dromen. zwarte haren, rode lippen en een roze rok met zippen. En toen je mij zo lachend aankeek, en met je rokken langs mijn been streek, dus ik meteen, laat nou, maar vis nou, nou, jij Ja, maar het ik Jij bent het voor mij.